4 uur. Dit is Radio 1. Met Ger-Jochems en Tessel Blok. Elke zichzelf respecterende oppositiepartij heeft er één klaar voor Prinsjesdag. De tegenbegroting. En vandaag is het precies één jaar na de verkiezingen. Van de twee coalitiepartijen zijn de peilingen niet veel meer over. Dat straks in de villa. Nu is het NOS-journaal met Dorot Meegens. Het kabinet is er inmiddels van overtuigd dat er op 21 augustus gifgas is ingezet tegen de Syrische bevolking. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer na bestudering van informatie van verschillende bondgenoten. Hij voegt eraan toe dat het Syrische regime hier met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor is. Tot nu toe zei het kabinet steeds dat er nog onvoldoende bewijs was dat er gifgas was gebruikt in buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damaskus en wie hier verantwoordelijk voor was. Twee mannen zijn veroordeeld tot 18 en 20 jaar cel... voor een dodelijke roofoverval op een hoogbejaarde vrouw uit Heerlen. De vrouw van 98 werd in september vorig jaar overvallen. De daders, een Hongaar en een Roemeen... bewerkten de vrouw met een stroomstootwapen... sloegen en schopten haar en bonden haar vast. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De buit bestond uit enkele sieraden en wat geld. De straffen van 18 en 20 jaar cel komen overeen... met de eis van het Openbaar Ministerie. De cultuurbezuinigingen hebben veel invloed op dans, theater en muziekgezelschappen, dat schrijft NRC Handelsblad. Door het stopzetten van subsidies zijn elf groepen gestopt. Het werven bij bedrijven en particuliere schenkers gaat moeizaam. Veel groepen maken minder of geen producties meer. Bijna veertig gezelschappen moesten mensen ontslaan. De meeste gezelschappen zien dit seizoen als overgangsjaar, waarin ze moeten uitvinden of ze kunnen blijven bestaan. Het eerste kabinet Rutte bezuinigde flink op cultuursubsidies, minder gezelschappen kregen langdurige financiële ondersteuning en ook andere subsidies werden gekort. Veteranen die in Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend zijn niet blij met de excuses die Nederland heeft aangeboden voor alle standrechtelijke executies in voormalig Nederlands-Indië. De vomi Nederland, een vereniging voor veteranen, zegt dat het merendeel van de leden de excuses overbodig vindt. De voorzitter van de Vomi. Indonesië heeft al verschillende keren via officiële woordvoerders aangegeven dat zij uh, niet op, in, op Nederlandse excuses zitten te wachten. Maar als Nederland dat zo nodig wil, dan uh, ja, zullen ze, ze wel in ontvangst nemen. Maar het hoeft van hen niet en zij zullen het zelf ook van hun kant ook niet doen. Volgens de VOMI Nederland krijgen veel veteranen door de excuses het gevoel dat ze worden gezien als oorlogsmisdadigers. De officieel aanbieden van de excuses was vanochtend een onderdeel... van de schikking die Nederland trof met de weduwen van zuid sulawesi Hun mannen werden in 1946 en 1947... door Nederlandse militairen standrechtelijk geëxecuteerd. De politie heeft een inwoner van Hardenberg aangehouden... omdat hij mogelijk tientallen vrouwen telefonisch heeft gestalkt. Elf vrouwen deden hiervan aangifte. Een 44-jarige man heeft bekend. Hij belde overdag en s'nachts willekeurige vrouwen... die hij lastig viel met erotische taal en dierengeluiden en zij opgewonden te raken van dit soort telefoontjes. Uit een onderzoek naar het belgedrag van de man... blijkt dat hij zo'n 100 vrouwen heeft gebeld in acht maanden tijd. In totaal vielen die vrouwen 12.000 keer lastig. Het weer vooral in het noorden zonnig, in het zuiden nog kans op een enkele bui. Temperatuur rond 18 graden. Morgen eerst wat zon, maar al snel bewolkt en regenachtig. En dan wordt het ook weer zo'n 18 graden. Hoe stopt de weg Arnoud Broekhuis? Valt nog mee, maar de files staan er wel op de A12. Arnhem richting Utrecht. Bij het, Kloof het Maandenbroek 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A13, richting Rotterdam, bij de afleed Delft. Op de A15, Europort richting Rotterdam. Dan staat bij Spijkenisse 4 kilometer en bij het Vaanplein 3. En op de A20, hoek van Holland Gouda, voor de Tebrechtseplein, 4 kilometer. slotte de N225, dat is de weg Renen utrecht Die is dicht door een ongeluk. Nou, de steen gaat de file verder. Tot zo.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Zometeen ons eigen politieke vragenuurtje, maar eerst dit. Politiek, politiek, politiek, politiek. Ik kijk hier en ik zie niets. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, politiek. Ik praat hier dus ik zeg niets. Aflevering 20, de tegenbegroting. Jesse Klaver, woordvoerder Financiën, wat zien wij hier op dit scherm? Nou, je ziet hier een Excel-sheet uh, met daarin de, de tegenbegroting van links. En dan in de eerste kolom zie je GL001 staan. Iedere partij heeft, uh, dus uh, de uh, CU bijvoorbeeld, ChristenUnie heeft dan CU en dan een code erachter staan. Dat staat voor de maatregel. Daarachter staat die maatregel omschreven in de volgende kolom en daarna zie je het budgettaire effect hoeveel geld levert het op of hoeveel geld geven we eraan uit. GroenLinks is een van de eerste partijen geweest die met een tegenbegroting kwamen. Ja. Wat is nou dat nut van die tegenbegroting? Nou, het was Kees Vendrik, eind jaren negentig. En wat we zeiden was, je moet zorgen dat je niet alleen maar tegenbeleid bent van een kabinet, maar laten zien dat je alternatieven hebt en die ook onafhankelijk laten toetsen. Ik denk dat dat het nut ervan is. Je kan... Je kan van alles vinden van het CPB uh, en als ze de juiste aannames doen, maar ze leggen iedereen langs dezelfde meetlat. En dat zorgt voor een stukje objectiviteit en daarmee ook voor meer geloofwaardigheid van je maatregelen. Je zou kunnen zeggen, het kabinet komt al met een begroting. Zo'n tegenbegroting is eigenlijk niet nodig. Het is niet noodzakelijk. Waarom doen jullie het toch? Nou ja, omdat ik wat ik belangrijk vind is dat je niet alleen maar in de politiek om te roepen waar je het niet mee eens bent, maar vooral om te laten zien wat je dan wel wil. En dat is waar een tegenbegroting je toe dwingt. Om ook te kijken, oké, okay, hoe zouden we nou het beleid anders in kunnen richten? Hoe kunnen we op een andere manier politiek bedrijven? Nou, klinkt het leuk, zo'n tegenbegroting. Maar ja, je kunt er politiek toch weinig mee. Het is toch het kabinet dat het beleid bepaalt? Het is het kabinet dat het beleid bepaalt. Maar het zijn wel, je komt het zelf met voorstellen... waar het kabinet ook weer op moet reageren. En dat is een belangrijke basis voor de debatten, de begrotingsdebatten... die in het najaar gevoerd gaan worden. Maar kunnen jullie hier politiek uh, ja, uh, iets uitslaan, een muntje uitslaan? Nou ja, of je hier politiek iets uitslaat... Ik bedoel, ik vat dat op als dat je zegt, kan je hier ook iets uit realiseren? Nou ja, dat is de vraag of je politiek relevant bent. Ben je nodig voor een meerderheid? Dat is GroenLinks niet in de Tweede Kamer? Niet in de Tweede Kamer, uh, wel in de Eerste Kamer. En dat kan ervoor zorgen dat het kabinet toch met wat meer interesse... naar de te deze tegenbegroting zou kijken. Van welke maatregelen staan daarin en waar zouden we met het GroenLinks... Waar zouden we het over eens kunnen worden? Maar goed, dat is aan het kabinet. Ook al doen ze dat niet. Dan nog vind ik het belangrijk om als partij... voortdurend ook je denken te scherpen. Het dwingt ons om weer al die maatregelen op een rij te zetten. En is na te denken, oh ja, wat past nog in deze tijd? Moeten we niet wat aanpassen? Dus het is ieder jaar eigenlijk een update ook weer van van je eigen plannen. Hoeveel mensen zijn hier eigenlijk mee bezig met die tegenbegroting? Ja, dat valt, dat valt heel erg tegen bij deze tegenbegroting. Uh, dat is de beleidsmedewerker Financiën. Uh, dat ben ik zelf. Mijn collega-kamerleden en beleidsmedewerkers... die kijken natuurlijk op hun gebieden of alles erin staat. Uh, maar het, intensief zijn hier twee mensen zeg maar, mee bezig. En voor de rest kijken heel veel mensen mee. En krijgen we ook hulp van, uit ons netwerk hè, van, uh, we hebben mensen die zijn hier al jaren specialisten op het maken van tegenbegrotingen. En uh, die kijken hier altijd mee. Dus al met al een netwerk van tien mensen, denk ik. Nou is de woordvoerder financiën natuurlijk wel gewend om met cijfertjes uh, om te gaan. Uh, dit blijft een gepuzzel, denk ik, zo'n tegenbegroting. Ja. ja, dit is, dit is een gepuzzel. Het is voortdurend schuiven. En kijk, kijk zo noem je zo'n platen. Zo noemen ze dat? dat. Dat is op zich niet zo moeilijk. Je pakt je verkiezingsprogramma, uh, daar zet je de maatregelen, zet je daarin en daar plak je cijfers bij. En die zijn gewoon te vinden uit publicaties van het CPB of andere onderzoeken. Uh, maar het moeilijke is als je gegevens terugkrijgt van het CPB om dan te gaan fine-tunen. Dus je moet je voorstellen we hebben maatregelen zijn, hebben ingediend. En dan is het van ja wat bedoelen jullie nou precies? Want jullie dragen, draaien de maatregelen van het kabinet terug. Uh, maar als je dat doet dan verslechtert je saldo. Was dat de bedoeling en hoe wil je dat? Dus al die interpretatievragen van het CPB daar moeten we nu antwoord opgeven. Gaan meer, veel mailtjes heen en weer? Ja, nu valt het wel mee. Uh, tot nu toe. Uh, dit is eigenlijk de eerste mailwisseling die er nu uh, komt. Maar bij de, de doorrekening van het verkiezingsprogramma, dan gaat het op en neer. Dan blijft het, maar, uh, blijft het maar komen. Dat was een bijdrage van Klaas en Tech. Het Vragenuur. Met vandaag... Lotte Ragut van RTL Nieuws, Pim van Galen Nieuwsuur... en ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slop. Goedemiddag, dames en ja, heren. Ja. Die tegenbegroting, Arie Slob... Uh, eigenlijk is, is het niet uh, met permissie een beetje onzin. Want of het kabinet zegt... We, die dekking, we, die, die A, is die nu niet... B, voor zover je er wel is, is dat onze dekking niet. En in de tweede plaats het kabinet maakt zijn eigen afweging. Doei, al dat werk, uh, down the drain. Nou ja, dat is wel waar dat... Uh de aandacht zeg maar, die een tegenbegroting in de beantwoording van de minister-president krijgt... per fractie meestal twee, als je geluk hebt, drie minuten is. Dus uh, als je kijkt naar het vele werk, Jesse de Klaver gaf er net ook al even een inkijkje in... Uh, ja. dan kun je je afvragen van, moeten we doen? De andere kant van het verhaal is dat hij wel gelijk heeft... dat uh, je verhaal toch wel sterker wordt als je ook met een tegenbegroting erbij komt... en niet alleen maar tegen Maar voor de buitenwacht, zegt. voor de mensen die het debat aanschouwen... en niet voor het kabinet? Nou ja, uh, je laat in ieder geval ook wel in de richting van het kabinet zien... dat je ook wel zelf met een serieus verhaal komt. Kijk, op het moment dat je het niet doet... dan weet je ook gewoon wat de reactie zal ja, zijn. Mm -hmm. Dus het is niet snel goed, denk ik. Nee. Lotte, Ragut, doen jullie nou veel met je tegenbegrotingen? Nou, ik zit even te denken wanneer we er voor het laatst iets mee hebben gedaan. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Maar het ja, is inderdaad zeggen. wat uh, meneer Slob ook zegt. Wat, wel, wat ik ook snap waarom oppositiepartijen het wel doen... is dat je niet wordt weggehoond in het, uh, tijdens, al, tijdens, tijdens de politieke beschouwingen. Want, dat je makkelijk wat Ja, doet. dat ze zeggen ja. van, oh ja, jij roept wat weet je wel wat dat kost. En uh, nou, uh, voorzien zelf eens iets. En dan kan je als oppositiepartij laten zien van, nou, dit zijn we van plan... En dit is onze onderbouwing. Ja. En dat verschil merk je ook wel als partijen het niet doen. Pim, ja, ja. is het wel eens gebeurd, voor zover jij je kunt herinneren... dat er uit één van de tegenbegrotingen, laten we... omdat hij onze gast is hier bijvoorbeeld van de ChristenUnie... <lacht> dat, dat er ineens een kabinet was als zij... Jezus, je oh, we zo weten we daar nog nooit nee. aan gekeken. Wat is nee, daar zit je, Dat is de droom van elke journalist. Hè? Ja. Of dat er in tweede termijn het kabinet zegt... u heeft eigenlijk gelijk eh, we gaan naar de, de wet in. Doet nee, leken leken wat, wat wel leuk is... Uh, is dat er met enige spanning nu wordt uitgekeken... naar de tegenbegroting van het CDA. Ja. Hey, omdat daar natuurlijk... Die is gebaseerd op verkiezingsprogramma. ook de wensen in staan die in de Eerste Kamer misschien vervuld moeten worden. Oh ja. En ik ben heel benieuwd hoe zij een tegenbegroting... zonder lastenverzwaringen gaan indienen. Want dat de lasten mogen niet ja, ja. Hebben ze nee, omhoog. Dus het is ja. een testcase voor Buma. En ik hoorde dat vandaag ook vanuit zijn partij van jongens, dat, dat geschreeuw van Brinkman en uh, Buma tegen die pensioenplannen, prima. Maar wat wil dan nou eigenlijk zelf? Dus daar kijk ik al met belangstelling uit. Maar ik geloof dat die pas ja, na Prinsjesdag komt. Hè? Als... Ja, dat Arie zal. Schoppen. Kijk, het debat is natuurlijk ja. pas een week na Prinsjesdag. Dus uh, dan zal... Wij mo we moeten nog ook de stukken en de kabinetsplannen uh, zeg maar, ook kunnen bestuderen... en daarin kunnen verwerken. Dus iedereen is wel bezig. En dan krijg je de kabinetsplannen. En dan heb je nog een week om uh, nog even wat te sleutelen. Misschien wat leuke ideeën die het kabinet heeft. Ja. Want dat komt soms ook voor om die uh, over te nemen en uh, uiteindelijk moet je dan wel uh, op de dag van de algemene politieke beschouwingen met het verhaal komen, maar je moet wel met iets komen ik herinner me nog heel goed aan een aantal jaren geleden toen Wouter Bos uh, de oppositieleider was en die stond een echt het kabinetsbeleid volledig af te kraken, eerste spreker uh, tijdens de algemene beschouwingen en toen stapte Boris Dietrich van D66 naar voren die zaten toen in de coalitie en die zei ja leuk allemaal, maar hoe gaan we dat doen? Mm -hmm. en die had op dat moment geen tegenbegroting die kwam er nog wel aan, maar die was niet klaar mm -hmm. nou, dan ben je zijn, weg. zijn hele verhaal was weg ja. Ja, en ik denk ja, ja. dat hij daar nog steeds traumatisch ja. Ervaringen je moet dat echt heel heet. goed doen, want anders kan het ja. in je gezicht uit elkaar spatten. Even het laatste nieuws. Minister Timmermans, Buitenlandse Zaken, die, beweert nu, die schrijft aan de Kamer dat hij aan, met aanzekerheid, grens en aan waarschijnlijkheid weet dat die gif aan, gifgasaanval gedaan is door het regime van Syrië. En dan denk ik, ja, uh, en dat heeft hij dan weer van bondgenoten, dus een hoge halte van elkaar napraten. Wat moet je daar als Kamerfractie nou mee, meneer Slot? Nou ja, aan de minister vragen of hij dan deze inzichten met ons wil delen. En als dat niet in het openbaar kan, dan maar achter gesloten deuren. De maar, commissie stiekem van de veiligheidsdienst. Zo schijnt hij genoemd te worden. Want, maar ja. uh, ik denk dat het belangrijk is dat hij dit wel met ons deelt. Ja, en dat zijn wel hele uh, bijzondere omschrijvingen moet ik zeggen. Ja, daarom, dan vraag je je af, wat zou hij daarmee willen bereiken? Is dat een soort uh, um, al een, een, een voorbode voor, oké, okay, mocht het hele diplomatieke geweld op dit moment wat op dit moment speelt internationaal oh, speelt tot niets voor. leiden, hmm. dan gaat Nederland zich achter een eventuele raketaanval scharen? Uh, dat is zou het kunnen. Het, uh, kijk, het regeerakkoord laat daar ruimte voor. Het regeerakkoord uh, zegt wel van het eerste weg die je in moet slaan is uh, via de Veiligheidsraad. Ja. Maar die laat gewoon wel bij bepaalde omstandigheden ruimte om los daarvan uh, te besluiten. Dus ja, uh, in, in feite heeft hij zich in de afgelopen weken voortdurend in dat soort termen uit ja. Dus, uh, ja. dus Een feind sorteert... onderscheid tussen illegaal en legitiem. Uh, he? Iets kan illegaal zijn, maar toch legitiem. Hij laat, st hij laat ja. steeds ruimte. Dat ja. is wel ja. duidelijk. Maar hij sorteert voor uh, Lotte naar uh, politieke steun. En geen militaire. Ja dat zou op zich wel kunnen. Ja, ik denk dat hij. Hij heeft inderdaad. Wat, wat hier al eerder was gezegd. Vanaf het allereerste begin ruimte gelaten. Voor wat Amerika ook gaat doen. Dat wij dat uh, gaan steunen. Ook buiten die uh, steun van, uh, van de veiligheidsraad. Mm -hmm. Dus ik denk dat hij dat. Nu heeft hij dat wat explicieter gezegd. Maar ja het is wat we ook al wel eerder. Uit Amerika en andere landen hebben gehoord. Dat zij denken dat het zo is gegaan. Ja, maandag komt de VN als ik het goed heb maandag met, uh, met ja. bevindingen, dus dan uh... ja. oké, okay. okay, het is we... een heugelijke dag, ja, het is een verjaardag. Je, het is verjaardag. Je ja, bloemen moeten hebben, pimpen, oh, uh, Het is precies een jaar na de verkiezingen. Ja. Gaan jullie daar iets feestelijks van maken in nieuwsuur? Ja, dat is een beetje pijnlijk. Ik zou ietsje daar een onderwerp over maken, maar de nu... microfoon ietsje naar je toe halen. Maar zo gaat gaan dat gaan vaak. Dat he? is ja. inmiddels geschrapt omdat uh, oh. Timmermans in de studio komt. Ja, ja. Zo werkt dat een beetje. Nee, maar Partijen zijn natuurlijk aan het terugkijken. He, bijvoorbeeld met name het CDA van een jaar geleden, hoe stonden we ervoor? Uh, Deplorabel, en hoe doen we het nu? Dus het is toch een tijd om eens even te kijken... hoe uh, naar die desastreuze uitslag van sommige partijen wat er nu voor staat. Ja, en Arie Slob, ik kan dus kijken naar de stand van het land na een jaar. Maar hoe, hoe is de stand binnen de Kamer, tussen kabinet en... Uh, en Kamer en voornamelijk oppositie. We... Daar is er een jaar misschien no. toch ook wel iets veranderd. Leidende vraag het, stellen. Kan het, het nog, sle kan het nog uh, slechter? Nou, ik heb al heel wat meegemaakt in de jaren dat ik hier nu rondloop. Uh, maar het is wel heel erg slecht, vind ik, uh, de situatie. En uh, ik denk dat wel heel veel mensen, ook bijvoorbeeld mensen die nu zonder werk thuis zitten... zich wel afvragen van, uh, gaat het uh, de politiek nog lukken om uh, daar nog verbetering in uh, aan te brengen? Dus ik vind de situatie wel zorgelijk. Uh, ik denk dat de komende weken belangrijk zijn. Uh, ook als er weer de debatten met het kabinet worden gevoerd over de aanpak uh, van de crisis. Maar kijk gewoon maar even over je schouder. Alleen al de afgelopen paar weken, wat er bijvoorbeeld vorige week gebeurde... de hele discussie over de strandwand. Uh, denk aan de uitlatingen van uh, Ton Heerts uh, gisteren. speculeren of D66 met kabinet volgens mij, doen, ja. uh, uh, Waarin die uh, toch al de boel ook weer op scherp uh, zetten. Uh, uh, ja, het is, het is wel uh, zorgelijk. Echt heel zorgelijk. Mm -hmm. En dan dus over uh, in hoeverre, want dat was het begin van dit kabinet Rutte 2. Uh, we zijn met twee partijen, maar iedereen mag erbij. Uh, uitgestoken handen en uh, we gaan in diep overleg met iedereen in dit land aanpakken. Wat is daarvan over? Lotte, laat ik het eerst even van jou vragen. Wat jij daar... Nou ja, volgens, nou, ja he, het kabinet heeft het natuurlijk wel geprobeerd... maar het mislukt gewoon elke keer. Het is toch best wel, als je nu zo kijkt, hoe, hoe het er nu voor staat. Uh, het kabinet mikt op heel veel uh, verschillende borden. En uh, ja, er is eigenlijk nog niet echt iets gelukt. Ze hebben zich natuurlijk, toen ze het regeerakkoord sloten en zeiden van, ja, we hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer... zijn ze ervan uitgegaan van, nou, als je de Eerste Kamer... de redelijke mensen, dat gaat wel lukken. Ja, dat is natuurlijk, als je nu kijkt naar dit jaar... Hm niet echt de meest gelukkige inschatting nee. geweest. Pim, is dit nu uh, onhandigheid van dit, van dit kabinet... of hebben ze gewoon brute pech? Um, ik denk dat ze weinig geluk hebben. Mag ik het iets positiever formuleren? Zeker. Dat uh, is een beetje feestelijk. Ja, nou ja, kijk, even aanhaken wat, wat Ali Slobnet zei. Je moet de politiek over niet overschatten... want als straks de wereldhandel met 0,2 procent stijgt... Dan kunnen alle, alle problemen weer voorbij zijn. Ja. Het kabinet heeft ook wel alles tegen zitten. Hè? Die crisis, die et het maar door. Iedereen dacht toch dat die eerder zou zijn afgelopen. En heel veel beleid. De overheveling naar gemeentes, pensioenplannen, sociaal akkoord. Moet allemaal nog gebeuren. Hè? is... Ik bedoel, wij merken daar eigenlijk nog weinig van. Dus het kabinet moet eigenlijk dit najaar laten zien... wat al dat beleid uit het regeerakkoord... of dat ooit uh, uitgevoerd wordt. Ja. Dus dat is, lijkt me een echte testcase. Ja. Nu weer een, een stevig conflict. Je dacht, uh, iedereen blij. Het kabinet met de sociale partners... hebben een sociaal akkoord afgesloten. Daar zit in... Geen nullijn, behalve als de economie niet aantrekt. En nu ineens uh, uh, rollen uh, uh, Wintjes van het VNO... en Ton Heerts van de FNV uh, uh, knokkend over straat. Want dat wordt helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Terwijl iedereen weet wat daar op papier staat. Wat is die gaande, Lotte? Ja, dat is, was natuurlijk ook best wel een beetje... Het is verwarrend gisteren dat Heerts opeens kwam. Maar je had wintjes al, al gehad. Dus het is ook denk ik een soort spel. Van dat, ze voor, uh, dat ze nu voor Prinsjesdag en voordat alles bekend wordt. Ook nog even hun eigen geluid willen laten horen. Want Heertz moet gewoon van alles op de hoogte zijn. Ik neem aan, uh, die zit uh, volgens mij bijna elke week bij Asscher. Is hij op bezoek, bij ja. minister Asscher. Dus die, die moet wel weten. En die weet ook dat een week voor Prinsjesdag. Ja, ik denk niet dat er nu nog echt nee. hele grote dingen gaan mm -hmm. veranderen. Arie spierballen spierballenvertoning. Nou ja, het, ze hebben het natuurlijk wel nodig. Ook richting hun eigen achterban. Dat ze even laten zien waar ze voor staan. Maar op het moment dat bijvoorbeeld die nullijn volgende week wel in de plannen zit. En uh, Heerts heeft nu heel hard geroepen dat dat betekent dat het sociaal akkoord uh, mm -hmm. kapot is. Ja, dan nou, heb nou, je natuurlijk... Dat heb je niet zo letterlijk gezegd. Nee. Nou ja, dat, dat is wel de conclusie die wij in ieder geval trekken. Uh, uh, Ze hij, hebben dat eerder gaat in ieder geval op het randje lopen. Mm -hmm. dan, uh, dan heb je natuurlijk wel een probleem uh, met elkaar. Kijk, en wat, uh, wat, wat wintjes van VNO en CWD, uh, ook rond de pensioen, heeft daar natuurlijk ook weer mee te maken. Want dat heeft ook mm. weer te maken met afspraken in het Sociaal Akkoord. En dit is wel een beetje typerend wat er nu gaande is. Het kabinet heeft zich op allerlei manieren in de samenleving met akkoorden uh, vastgelegd. Uh, die maken het lastig om in, in het parlement ook uh, goede afspraken te kunnen maken. Want als dat sociale akkoordafspraak over de pensioenen niet was geweest... waren ze misschien deze week gewoon wel uitgekomen in de Eerste Kamer... Uh, om over de pensioenplannen te praten. Dus we houden ook, elkaar he? ook een beetje gegijzeld op deze manier. Er was, hm? Dat merkte je net ook in de Kamer. Was er even een, een, een, een niet een debatje, maar wat vragen over... Uh, kan het kabinet misschien zelfs nog even voor Prinsjesdag... omdat er nu de sociale partners rollenbollend over de straat gaan... nog eens even duidelijkheid geven... Wat er nou eigenlijk wel in staat in dat sociaal akkoord en wat er aan zit te komen. Want hier schiet niemand wat mee. op. Wij weten het ook niet meer, zeiden de Kamerleden. Hoe zit dat nou met die, die nullijn? Die, nul die, die maakt volgens mij geen deel uit nee, van het sociaal akkoord. Niet, nee, dat maar er was staat het in het pakket sociale... van 4,3 miljard ja, wat, van wat ze moesten indienen voor Brussel. Maar het, in het komt het... terug als die economie niet aantrekt. En, en ja, dat, dat, dat is een zeker sociaal akkoord ja. volgens mij. Nee, Rutte heeft gezegd: als we allemaal auto's en campers gaan kopen, dan hoeft die 4,3 miljard niet meer. Lees ook niet de nullijn. Nou, iedereen dacht het zal wel. Dat is dus niet gebeurd. Dus hebben ze dat pakket doen, wat zijn ze, herleven? Hè, ja, we het, ja, het is weer ja. herleven. Maar dat maakt tafel. geen onderdeel ja. uit van het akkoord. Nee, maar goed, het, is, ja, het, is kijk, het lag toen natuurlijk ook al op tafel. Ze hebben een paar dingen er ook heel bewust weer uitgehaald. Dat is later ook gebeurd rond zorg. de zorg. Ja. Uh, weer rond het zorgakkoord. Kijk, en, en Heerts heeft natuurlijk zijn nek in die zin wel uitgestoken... dat hij een aantal dingen heeft omarmd uit het sociale akkoord... die in zijn achterban wel heel erg gevoelig liggen. Hij heeft ook een aantal dingen binnengehaald, overigens... Ja, die probeert misschien nu ook maximaal nog wat, uh, wat druk uit te oefenen. Maar op het moment dat dan degenen die gezamenlijk dat akkoord hebben ondertekend en daar toen zo heel fraai naast elkaar zaten en zo vriendelijk lachend de Kamer in keken, één is er inmiddels al verdwenen meneer Biesheuvel... Dat... Uh, Hij dan weer rollenbollen rollenbollend terug. over straat gaan, is natuurlijk ook voor het beeld niet, uh, niet ja, goed. Want is dat eigenlijk niet het probleem? Weet je, van onge, uh, ongeacht van wat de inhoud is van dat sociaal akkoord en wat er nu, uh, wat er nu gebeurt, is dat het kabinet met de sociale partners zeiden van toen ze dat akkoord sloten, er moet rust komen. Ja. Maar wat wat, he, wat zien we tot nu toe alles behalve rust. Mm -hmm. ja. Ja. Kijk, meneer Slok, kijkt u uit naar Prinsjesdag? Altijd. Ja. <laughs> Ik bedoel eventjes niet de koning, nee, de koning die voor het, ja, het eerst dat, ja, dat, is ja, toch dat natuurlijk. Ja. Maar ten eerste wil... dat u dan ja. echt de plannen ziet ja. en ten tweede omdat er dan misschien ook wel iets losbarst. Nou ja, echt. Losbarst. Ja, maar ik hoop dat... Uh, er mag heel veel energie loskomen dan. Uh, er mogen scherpe debatten gevoerd worden. Maar ik hoop dat het ons echt gaat lukken. In het belang van al die mensen die zonder werk uh, zijn. Om, uh, om toch met elkaar tot iets te komen. En dan ja. zal het kabinet echt moeten luisteren. Uh, hmm. We hebben bijvoorbeeld gezegd die 6 miljard. Dat is echt uh, te veel van het goed. En alles wat er al gebeurd mm -hmm. is. Dus wij komen straks met een verhaal rond, uh, rond uh, 3 miljard. Uh, dat is wat u het meeste hoopt. Aan nou, ik hoop dat het kabinet... want die zal natuurlijk... Gewoon nog wel met die 6 miljard uh, gaan komen. Maar dat ze oog hebben voor de problemen van de mensen in het land. Dat ze die werkgelegenheid en zorgen dat we, dat ook weer, dat we daar iets aan kunnen ja. gaan doen. Ik bedoel, meer dan 700.000 werklozen. Meer dan 400.000 mensen ja, in de 9 bijstand. Procent. Dus die jaren ja. 80 niet Voor Nederlands begrip. Ja. Hè? Ik bedoel, er zijn landen waar mm -hmm. het nog erger is. Maar voor Nederlands begrip is dit uh, ongekend ja. hoog. In absolute aantallen nog nooit zoveel geweest. Ja. Daar moeten we echt iets mee. En ik hoop dat het kabinet uh, ook uh, uh, ruimte gaat creëren. En dat heb ik wel gemist in de afgelopen uh, weken en maanden. Om, uh, om te kijken of er toch brede draagvlak uh, kan komen voor een aanpak. En dan moet er ook echt geluisterd worden naar, ook oppositiepartijen. Ja, uh, tot slot gaan we het hebben over de positie van Janine Hennis Plaschuit, minister van Defensie. Nou, ze werd uh, laatst afgevallen door haar eigen officieren, niet zomaar een paar officieren. Generaal-majoor, de generaal. Genera de, naar de, feest, de Ja, oké. Okay. En wel uh, woordvoerder van die vereniging. Ja, ja. En er zijn meerdere incidenten gebeurd. En elke keer wordt er gevraagd: wat ga je nou doen met die Defensie? Ja, wacht nou maar, er komt een nota met een visie enzovoort. Maar vervolgens worden er wellicht de JSF's aangeschaft. Er worden gloednieuwe boten verkocht. Er worden toch ook tanks verkocht. Alsof dat geen uh, Visie. Uh, noem je dat legt op, uh, op de toekomst van defensie. Je bent niet meer vrij om te kiezen. Uh, Aris Slob heeft een brief gestuurd en gezegd... Uh, ja, we willen daar toch antwoord van Defensie op hebben. Nou ja, het antwoord is duidelijk. Uh, duidelijk krijgt u een noot over de toekomst. En ik heb met meneer Jong gepraat en we zijn weer helemaal vriendjes. Dat had u kunnen verwachten, minister. Ik Slob. heb geen brief gestuurd, hoor. Die komt bij de, bij de minister vandaan. Nee, we, okay. we, we, we nee hebben u een brief u gevraagd. Ja, gevraagd. Nee, dat klopt, want ik vind het op zich wel ernstig... dat, uh, want deze man, die spreekt niet op persoonlijke titel... maar die spreekt namens ja. uh, hoogofficieren... Uh, dat hij zo publiek in een krant... Uh, eigenlijk afstand nemen van uh, het beleid... of in ieder geval aangeven dat ze geen vertrouwen hebben... in de politieke leiding. Ja. Uh, dat kun je niet boven de markt laten hangen. Nee, maar deze brief die had u kunnen, zelf kunnen opschrijven. Dat zou kunnen. Ik kan best wel brieven schrijven. Maar uh, we moeten hem van de minister krijgen. En in feite houdt ze het een beetje op afstand. Zeg ik heb een kopje koffie gedronken en het, uh, het is niet persoonlijk bedoeld. Uh, ja. Ja, de persoon in kwestie zegt onze kritiek blijft nog steeds overeind staan. Dus ook de uitlatingen over dat ze geen vertrouwen in de politieke ja. leiding hebben. Uh, ik vind het vreemd dat, uh, dat daar niet over met de minister nee. gesproken kan worden. Wordt afgehouden door Partij van de Arbeid en VVD. Want uh, dit schaadt toch wel het gezag van, uh, ja. van onze minister. Vergaan, hoe, deze lang, deze kan, tijd, hoe lang kan de minister geen antwoord geven op dit soort kwesties? Ja, er is natuurlijk een veenbrand gaande. Kijk, Ten eerste zien al die generaals dat er heel vaak ministers worden... Nou, gedropt klinkt oneerbiedig, maar neergezet die niet uitblinken door kennis... Hè? Uh, Nee, dat, dat, op defensie. Ja, ja. en de minister moet zich snel inlezen. Maar als hij er ook nog eens niet voor de troepen gaat staan, letten. En af en toe zegt tot hier en niet verder. Dan krijg je Wrevel. Dat speelt bovendien mee dat men vindt dat de luchtmacht nogal wordt voorgetrokken. Er komen straks mm -hmm. voor 4,5 miljard uh, f 35s Landmacht ja, moet inleveren, VZF, alle tanks ja. verkocht. Mm -hmm. Dat schip wat je net noemde. Dus dat, dat speelt daar op de achtergrond. Ja. Ja. Die krijgsmachtsonderdelen, die, die, die daar zit veel jaloezie. Nou dus en antwoord op die vraag, hoe lang kan zij dit volhouden? Nou, ik denk niet dat er nog heel veel moet gebeuren... als zo'n akkerfietje weer naar buiten komt... en de organisatie echt schadelijk wordt. Ja, dan hoef ja, je niet per se over een positie te praten. Ja. Dan krijgt ze het wel moeilijk. En uh, uh, Lotte, en als er nou die nota die komt zometeen... ik weet niet wanneer, maar dat staat ja, ook... in. Oh, met Prinsjesdag. het En het is een beetje vlees-nog-vis nota... Nou, ik denk niet dat dat het zal zijn. Want er wordt al heel lang natuurlijk gewerkt aan die visie. En uh, wat je hoort uh, van hier in Den Haag is dat wel dat oh. daar het wel duidelijk zal worden. In ieder geval dat JSF besluit. Dat had natuurlijk al jaren... Uh, we hebben het daar al jaren over. Dus nee. daar valt nu echt definitief een besluit over. Nou ja, definitief je weet natuurlijk nooit hoe dat met de P van de A zal gaan. <laughs> en hoe die partij... Maar Zoals het er nu uitziet en ik denk dat zij dan, als je dan die visie hebt en er is duidelijkheid, dat zij zich misschien ook wel wat meer, ja. wat beter kan verdedigen. Ja. Ari Slob, jullie wilden een debat hierover. Nou, de meerderheid van de Kamer was daar bij de regeling van de werkzaamheden vanmiddag niet voor. Wat staat jullie nog iets open? Ik snap nooit dat jullie niet zeggen, we, stel, we stellen het gewoon aan de orde in de, in de vaste commissie voor, uh, voor defensie. Nee, daar goed, je, daar heb je eindeloze is, uh, tijd om ja. te praten? Maar daar was ook al uh, in de procedurevergadering uh, was er ook al over gesproken en is ook heel veel afgehouden. Dus uh, vaak wordt op verschillende plekken wel geprobeerd om ruimte te creëren om in gesprek uh, te gaan. Mm. Uh, onze woordvoerder zal, uh, zal ook weer proberen om via die lijn weer uh, toch het gesprek aan te gaan. Om, ja, ik vind het nogmaals onbestaanbaar dat als er zo uh, door militairen wordt gesproken over de politieke leiding... Uh, dat een minister dan eigenlijk wat wegduikt om, om daar ook publiek uh, over te spreken met het parlement. Wat toch een controlerende taak heeft en, en enige zorg mag hebben over het feit dat zo over een minister uh, hmm. wordt gesproken. Hmm. En gedacht in een tijd, we hebben het net ook even over Syrië gehad. Wat er nogal wat uh, verwacht mag worden van, ja. uh, van dit ministerie. En je moet in ieder geval gezag uitstralen. En dat is uh, welk ministerie je ook zit. Maar bij Defensie uh, speelt dat vaak nog uh, extra. Uh, is dat uh, ongelooflijk belangrijk. Oké. Okay. Arie Sloop hoorde u als laatste. Heel hartelijk bedankt. Lotte Gagut van RTL ook bedankt. En Pim van Galen van Nieuwsuur. In Hilversum zit als het goed is Tim over die klaren om ons te vertellen... wat hij zo meteen allemaal ons voor gaat schotelen in het Radio 1-journaal. Tim. Inderdaad, het belangrijkste nieuws is en blijft Syrië. Ja. Het chemisch wapenprogramma is uh, inzet van diplomatieke onderhandelingen... tussen Washington en Moskou. Uh, ook Den Haag komt nu in dat verhaal voor. Um, wat verder opvalt in het draaiboek is dat er nogal wat leeftijdsverschillen... bestaan in de diverse onderwerpen. Ik spreek met de jonge Douwe Bob over de oude en inmiddels overleden Johnny Cash. Ik spreek met een jonge internetondernemer die iets heel bijzonders heeft gedaan. En we gaan het hebben over de excuses aan de bejaarde weduwen van Sulawesi. Leeftijd is geen reden om de radio...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 De oppositie in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten of er inderdaad afspraken zijn gemaakt over nieuwe Amerikaanse kernwapens in Nederland. Programma Brandpunt Reporter bericht vanavond dat het kabinet Balken en de Vier in 2010 akkoord is gegaan met de komst van nieuwe kernwapens in Volkel. De Tweede Kamer wil juist dat de kernwapens uit Nederland verdwijnen.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 De cultuurbezuinigingen hebben veel invloed op dans, theater en muziekgezelschappen, schrijft NRC Handelsblad vandaag. Door het stopzetten van subsidies zijn elf groepen gestopt. Werven bij bedrijven en particuliere schenkers gaat moeizaam. Veel groepen maken minder of geen producties meer. Bijna veertig gezelschappen hebben mensen moeten ontslaan. En veteranen die in Indië en Nieuw-Guinea hebben gediend... zijn niet blij met de excuses die Nederland vanochtend heeft aangeboden... voor alle standrechtelijke executies in voormalig Nederlands-Indië. De vomi Nederland, een vereniging voor veteranen... zegt excuses overbodig te vinden. Volgens de vereniging zat ook Indonesië er niet op te wachten. Veel veteranen krijgen het gevoel dat ze worden gezien als oorlogsmisdadigers. Zo zegt de Vomi. En dat zijn de hoofdpunten. Hoe is de situatie op de weg? Arnoud Broekhuis. Er staat zo'n ruim 80 kilometer file begin van de avondspits. Opmerkelijke file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar blokkeert een vrachtwagen de reis ook bij Barneveld. Inmiddels staat er vanaf knooppunt Hoeverlaken tot Barneveld 8 kilometer. Dan een andere opmerkelijke file staat op de A67 Eindhoven richting Venlo. Dat is tussen de afrit Helden en industrie Rijn-Venlo een file van 3 kilometer.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 Tot voor kort alleen voor institutionele beleggers. Nu ook voor particuliere beleggers, via Rijersen van Buren. Beleg in goedlopende, langjarig verhuurde parkeergarages. Kijk op investereninparkeren.nl investereninparkeren.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Washington en Moskou aan het meer van Genève. Hier vindt de komende dagen topdiplomatie plaats. Over Syrië, over chemische wapens. En duidelijk is dat president Poetin de agenda bepaalt. Daarover spreek ik met Ruslandkenner Hubert Smeets. Openheid over de behandeling van kanker. Josephine Trehi is in Nijmegen, waar het Radboud ziekenhuis open en eerlijk vertelt... hoe goed, maar ook hoe minder goed ze het doen. De vraag? Vertellen statistieken het hele verhaal? En luister goed, hebt u enig idee wat ik nu vertel? AWVLI, QIQVT, QOSQOELGCV? Vast niet. Het is een geheime code. Wie hem ontcijfert, kan zo aan de slag naar de Britse geheime dienst. Geen enkel raadsel is ons te moeilijk, dit NOS Radio 1 -sanaal. We zijn er tot half zeven vanavond. In een hotel in Genève, daar moet het dus gaan gebeuren de komende dagen. Daar moeten de Verenigde Staten en Rusland handen en voeten geven aan het Russische voorstel om het chemische wapenarsenaal van Syrië te ontmantelen. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, Lavrov en Kerry, gaan de besprekingen voeren. We gaan eerst naar Moskou, naar David-Jan Godfray. David-Jan, Lavrov heeft kennelijk een vierpuntenplan in zijn koffer. Hoe ziet dat eruit? Nou, er staat een aantal onderdelen in. Het begint ermee dat Rusland, of sorry, Syrië moet lid moeten worden van uh, de organisatie tegen uh, het gebruik van chemische wapens. En daarna moeten er een aantal praktische maatregelen genomen worden. Syrië moet natuurlijk allereerst al die arsenalen openstellen. Dan moeten daar internationale inspecteurs naartoe. En uiteindelijk uh, moeten die chemische wapens vernietigd worden. Uh, maar dat moet nog uitonderhandeld worden natuurlijk met, uh, met de Amerikanen. Precies, dan uh, Wessel-Jong in Washington. Wat voor mandaat heeft uh, Kerry meegekregen van zijn president? van Buitenlandse Zaken, hier had een korte mededeling. Hij zei, it will be difficult, but doable. Kerry is zeer afwachtend, maar hij moet natuurlijk serieus mee aan de slag van Obama. Hij ziet die gesprekken toch vooral als een verkenning... en zijn eis aan de Syriërs en de Russen is. En dat heeft hij al eerder gezegd. It has to be swift, hè. Het moet snel gaan allemaal. Het moet real zijn. Het moet een echte, een, een, een oprechte bemiddelingspoging zijn. En het moet controleerbaar zijn allemaal. Nou, dat zal niet meevallen. Nee, eh... Uh... ...in een situatie waarbij de wereld zo'n beetje het gevoel heeft... ...dat Amerika aan de leiband gaat van Rusland. Dat zit Washington vast niet lekker. Uh, nou ja, dat is toch een beetje de indruk die naar buiten toe ontstaat. Een oppervlakkige indruk. Ondertussen zijn natuurlijk toch Obama en het congres die aan de trekker zitten. Zij bepalen het tijdschema, hè? ondanks alle politieke problemen... ...die ze hier nu hebben in, uh, in, in Washington. Maar... Het is, um, het is natuurlijk in feite Rusland dat nu in een hele moeilijke positie zit. Want de Amerikanen zeggen ja, Syriërs, of uh, Russen, zien jullie maar eens dat je die Syriërs zover krijgt dat ze ook die chemische wapens openstellen en gaan inleveren. Dus het Witte Huis gisteren heeft het slagen van die bemiddelingspoging, hebben ze heel duidelijk in handen gelegd van Rusland, dus ook het mislukken. Oh, Oké, okay. dat is een aardig voorschot op wat kan gaan gebeuren. Maar hoe dan ook, David-Jan, uh, in Moskou... Uh, toch wel een beetje het gevoel dat dit Poetin's finest moment is? Nou, of het zijn finest moment is, dat weet ik niet precies. Maar één ding staat wel vast. Rusland telt in ieder geval voorlopig weer mee op het internationale toneel. En sterker nog, ja, de Russen lijken toch in ieder geval wat, wat het voorstel betreft het voortouw te hebben genomen. En dat is heel erg lang geleden. En het is ook heel erg snel gegaan. Want vorige week nog voorafgaand aan een G20-top hier in Sint-Petersburg. Leek het er nog op dat de Verenigde Staten Syrië zouden aanvallen. Eventueel samen met Frankrijk. En ineens was er dat voorstel om die chemische wapens van Syrië onder internationale controle te stellen. Ik denk overigens wel dat Poetin daar in Sint-Petersburg uh, de nodige balletjes over heeft opgegooid hoor, bij de landen die hem steunen. China bijvoorbeeld, India, Brazilië en een paar andere landen. Ja en nu zitten dus de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten en Rusland uh, met elkaar aan tafel om een begin van een oplossing te vinden voor een heel netelig probleem. Dat levert Poetin internationaal prestige op. Ze zijn ook binnenlands wel uh, behoorlijk trots op, uh, op hem. Um, en ja, het heeft ook andere bijkomende voordelen voor, voor Rusland. Want het is ineens stil over allerlei onderwerpen die, die Rusland de afgelopen tijd werden verweten. Ja, bijvoorbeeld het asiel voor de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. De anti homo propagandawet Die zelfs heeft geleid tot discussies over een eventuele boycott van de Olympische Winterspelen in Sochi. En de aanpak van de oppositie, de schending van mensenrechten. Kortom, dat, dat het daar even of niet over gaat, dat komt Poetin heel erg goed uit. Ja, en er komt vandaag ook het nieuws naar buiten... dat de CIA, de Amerikaanse Inlichtingendienst... begonnen is met het leveren van lichte wapens aan de Syrische rebellen. En dat zou dan al maanden geleden zijn gebeurd. Wessel in Washington, Wa waarom komt dat nu naar buiten? Zit er een timing achter? Het heeft wat lang geduurd die levering voordat het op gang kwam. Eigenlijk voornamelijk vanwege logistieke problemen. De Amerikanen zaten ontzettend met de vraag van ja aan wie. We willen misschien wel leveren maar aan wie ga je nou leveren. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang dat die wapens dan in handen van, van Al-Qaeda gaan vallen. Daar, daar, zijn ze natuurlijk, daar zijn ze natuurlijk ontzettend bang voor. Maar het feit dat het nu gebeurt hè, en die stroom, is nu, die stroom van wapens is nu zo'n twee weken op gang gekomen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het politieke debat in het congres. Senatoren zeiden dat ze zich echt schaamden hoe weinig hulp de Amerikanen gaven aan de Free Syrian Army. Dus er zijn een aantal senatoren geweest die hebben gezegd dat ze hun steun voor die aanval van Obama afhankelijk uh, maakten van de steun die dat, uh, die dat, Syrische, die dat Syrische leger krijgt. Ja, dus dan nu loopt Obama wel. Nu levert hij wel. Ja, allemaal aspecten die aangeven hoe netelig de kwestie Syrië is. Als er nieuws komt vanuit Geneve, dan horen we dat uh, hetzij uit Moskou of Washington. Heren, wel. Het Radboud in Nijmegen maakt inzichtelijk... hoe groot de overlevingskans is bij sommige soorten kanker. Het is het eerste ziekenhuis dat dat doet. Josephine Trehi, jij bent naar Nijmegen gegaan om te horen... hoe patiënten en hun omgeving met die cijfers omgaan. En wat voor geluiden hoor je? Het valt me eigenlijk wel op dat de meeste mensen wel heel blij ermee zijn. Ik sta bij de hoofdingang en het regent hier behoorlijk... dus mensen staan een beetje te schuilen. Maar uh, ja, mensen zijn heel positief. Er kwam hier net een meneer, uh, luister even, die, gaat, die ging hier op ziekenbezoek... Ik ben een kamerad van mij. En wat heeft hij? Uh, Lymfeklierkanker. Ja, het gaat niet zo best. Dus ik uh, denk niet dat het, uh, dat het lang meer duurt, nee. Er komt van allerlei complicaties bij. Dus, hij uh, ja, was tien jaar geleden al opgegeven, dus we hebben het nog aardig kunnen rekken. Maar het gaat nou nog niet zo best mee. Dus dan gaan we even maar kijken. Want gisteren een slecht bericht gehad erover, dus en ik nu op de intensive care. Dus, dus ja, het is niet anders. Het is uh, een vervelende ziekte. Zou u het fijn vinden dat u kon kiezen waar de beste overlevingskansen zijn? Of zou u dat voor u niet uitmaken? Ja, tuurlijk, want iedereen wil het overleven, toch? Ja, overleven, daar gaat het om, zegt deze meneer. Het ziekenhuis gaat het om transparantie geven. En ik ben eigenlijk benieuwd, um, transparantie geeft dat ook duidelijkheid aan een patiënt? Of um, zou dat ook verwarring kunnen veroorzaken? Dat straks, ik ga zo naar binnen. Succes, Josephine. Tot later. Dit is Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Excuses of spijtbetuigingen voor een omstreden koloniaal verleden... het komt westerse regeringsleiders over het algemeen niet makkelijk over de lippen. Zo Toch kunnen we er vandaag weer eentje bijschrijven. De Nederlandse regering bood excuses aan aan de weduwen van Zuid-Sulawesi. Daarover zo meer, maar eerst een aantal andere landen... dat in de afgelopen jaren in meer of mindere mate door het stof ging. Australië betuigde op 15 februari 2008 spijt voor de misstanden... die de aboriginals waren aangedaan. De oorspronkelijke inwoners van het land vielen tot 1976... hoefrang, onder de flora- en fauna wet en werden tot die tijd dus niet voor vol aangezien. Ruim vijf jaar geleden was premier Kevin Rudd bereid zich te verontschuldigen voor de zogeheten gestolen generatie. De kinderen die werden weggenomen van aboriginals om ze een decente opvoeding te geven door blanken. Alleen spijt, dus geen excuses en geen schadevergoeding, maar wel werd voorgenomen de levensstandaard van de aboriginals te verbeteren. Frankrijk erkende zijn rol tijdens de gebeurtenissen in Rwanda 1994. Honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus... werden vermoord door Hutu-milities. Volgens de Rwandese regering was Frankrijk betrokken... bij trainen en bewapenen van de milities. In februari 2010 bezocht toenmalig president Sarkozy... in Rwanda een van de massagraven. Wat er hier gebeurt is, is inacceptabel. En wat er hier gebeurt is, is de internationale gemeente... Wat hier gebeurd is, is onacceptabel en verplicht de nationale gemeenschap, inclusief Frankrijk, om na te denken over zijn fouten. Ook hier geen excuses dus, maar de relatie tussen Frankrijk en Rwanda werd er daarna wel veel beter op. Groot-Brittannië kwam wel tot een ruimhartig excuus voor het neerslaan van de Mau Mau in Kenia... Die kwamen in de jaren 50 in opstand tegen buitenlandse overheersers. Tienduizenden mannen en vrouwen werden in kampen, vastgezet en mishandeld. Twintigduizend mensen kwamen om. Na jaren van strijd kregen de Mau Mau juni dit jaar wat ze wilden... van de minister van Buitenlandse Zaken, Heek. De Britse regering kreeg dat Kenyans were subject to torture en andere vormen van ill behandeling... at de handen van de koloniale administratie. De Britse regering erkent dat Kenianen zijn gemarteld en op andere manieren slecht zijn behandeld door het koloniale bewind. De Britse regering heeft oprecht spijt van deze misstanden. Aldus Heek. En dan vandaag maakt Nederland excuses voor de moorden... die in de jaren 40 in Indonesië werden uitgevoerd. Het zijn brede excuses, wat betekent dat ze gelden... voor alle standrechtelijke executies in die periode. Correspondent Michel Maas was erbij in Jakarta... en sprak met de Nederlandse ambassadeur. Een zaaltje in het Nederlands cultureel centrum van Jakarta... vult zich langzaam met mensen. De meeste werken voor de ambassade. De meeste anderen zijn journalisten. Alleen op de voorste stoelen zitten enkele genodigden. familieleden van Weduwen uit Sulawesi. Die Weduwen hadden vandaag eregast moeten zijn, maar ze zijn stokoud en konden de lange reis naar Jakarta niet maken. Ze kunnen dus ook niet horen hoe de Nederlandse ambassadeur ze vandaag toespreekt. I would like to invite the ambassador to come forward. Silakan, ambassador. On behalf of the Dutch government, I apologize for these excesses atas nama namens de Nederlandse regering bied ik excuses aan voor deze excessen. Perminta maaf atas ini. Nederland maakt excuses voor de standrechtelijke executies in de jaren 1945-49. Ditmaal niet alleen voor één geval Sulawesi, maar voor alle executies. Daarom worden de excuses hier uitgesproken, in Jakarta, zonder de weduwe. Niet alleen de weduwe ontbreken vandaag. Er was eigenlijk buiten de delegatie van Sulawesi niemand aanwezig... om die brede excuses in ontvangst te nemen. De Indonesische regering is uiteraard op de hoogte van de ceremonie... die vandaag heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. En uiteraard is, is een en ander ook met hen doorgesproken. Indonesië ontbreekt dus bewust. Het wil hier niet bij zijn... De Indonesische ambassadeur in Nederland heeft gezegd... Ah, dit is een Nederlandse kwestie, daar willen wij verder niks mee te maken hebben. Het, het is juist dat zij dit uh, beschouwen als een, als een interne Nederlandse aangelegenheid. Aan wie bieden wij die excuses dan eigenlijk aan? De Nederlandse staat is van mening dat deze excuses uh, gepast waren. Uh, de Nederlandse staat heeft dat, zoals ik zei, eerder gedaan in het geval van Rawagadé. Uh, er is nu sprake van... Brede excuses. En er is stevend sprake daarbinnen van de excuses aan de weduwe in, de, in zuid sulawesi Brede excuses, maar zonder publiek, vallen toch een beetje tegen. Dus gaat de ambassadeur het volgende week opnieuw proberen. Op Sulawesi. Ik ga zelf naar de weduwe toe. Ik ga volgende week, uh, heb ik een ontmoeting met de weduwe en familie uh, in zuid sulawesi Waarna dan toch de vraag blijft hangen, had dat niet meteen gekund? Nederland zegt sorry. Vandaag wordt vervolgd. De verkeersinformatie bij de ANWB vanmiddag de Broekhuis. Goedemiddag. Tim, goedemiddag. Zo'n kleine 100 kilometer file in ons land op dit moment. Midden in de avondspits. Vooral rond Rotterdam de dagelijkse files. En opmerkelijk zijn ze op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Er staat 4 kilometer op de A6. Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad 6 kilometer na een aanrijding.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 Zet fire to the rain. Zet de regen maar in de fik. Nou, Peter Kabers-Munneke, als dat nou eens zou kunnen. Ja, want uh, veel mensen vinden regen toch niet zo heel prettig. Althans niet in de hoeveelheden die er de afgelopen dagen zijn gevallen. Ik heb nog geen uh, medicijn gezien om dat te kunnen doen. Want er is veel regen gevallen de afgelopen dagen. Maar vandaag viel het best mee, toch? Ja, nou, uh, er waren wel weer grote contrasten vandaag. Want in het noordelijke deel van het land was het meest droog. Behalve in Noord-Holland, daar waren wel weer wat buien. Maar vooral op de Veluwe en ook in het zuidoosten van het land. Uh, daar kwamen toch af en toe even wat hele felle buien over. Uh, die in korte tijd veel neerslag brachten. Maar langzamerhand klaart het vanuit het noorden wel op. Ik kreeg toevallig een foto van een vriend van mij. Die is op Terschelling op dit moment. En die zit met 19 graden heerlijk op het terras. Uh, met zon. Dus uh, in het noorden van het land is het over het algemeen... Heel aangenaam met op dit moment. Alle naar Terschelling. Ik weet, zo heb je me al verteld... <laughs> dat het vanavond morgenochtend ook droog zal gaan beginnen. De dag, maar dan? Ja, de dag begint droog. Na opklaringen, ook vannacht trouwens... waarbij niet uitgesloten is dat er wat mist ontstaat. Vooral in het oosten van het land. En morgen ja, dan begint de dag dus nog droog. En als je dan op je werk zit... dan zie je vanuit het raam langzamerhand de regen binnentrekken vanaf de Noordzee, vanuit het westen. En in de loop van de ochtend gaat het dan in de kustprovincie zou regenen. En in de loop van de dag dan schuift die regen over het hele land heen. Voor die regen aan is het dus in het oosten van het land dus nog droog. Best aardig weer. En uh, ja, de zon misschien af en toe zelfs nog eventjes te zien. Maar aan het eind van de dag is het eigenlijk overal wel grijs en nat. Heel kort het weekend. Zaterdag ook meest bewolkt, wisselend, be nou, vrij regenachtig. Zondag nog de beste papieren met uh, meest droog en zon. En dan volgende week weten we, dan wordt het uh, minder hè. Maar ja. dat zien we dan wel weer. Heel Bij, goed. Peter dank je dankjewel. Het zijn zware tijden voor werkzoekenden. Weinig vacatures, veel werkloosheid. Werkgevers kunnen zo hun eisen stellen. In Engeland is er zelfs één die kandidaten een code laat kraken... voordat ze überhaupt mogen solliciteren. Het gaat dan ook wel om een baan bij de geheime dienst... op de codeafdeling GCHQ in Groot-Brittannië. Jaap Henk Hoepman, onderzoeker toegepaste cryptografie... aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u de code al kunnen bekijken? Ik heb hem bekeken, ik heb hem nog niet gekaakt. <laughs> nee, dat, zo snel gaat dat niet, hè? Uh, kunt u de code beschrijven? Nou ja, wat je, wat je ziet is, een, je ziet een, een aantal lettergroepen uh, van drie regels. En een groep van vijf letters en dan nog een regel met uh, een paar groepjes van, van letters. Um, allemaal hoofdletters getypt. Uh, dus het ziet in eerste instantie uit als, ja, daar kun je geen zoek van maken in eerste instantie. En uh, ja, vervolgens als je zo'n code zou willen kraken, dan moet je gaan kijken van, hé, hey, kan ik daar toch op een bepaalde manier een patroon in herkennen. Um, het is een manier van opschrijven van codes die uh, bijvoorbeeld ook gebruikt is in de Tweede Wereldoorlog... bij de Enigma-machine die de Duitsers uh, gebruikt voor het vercijferen van hun berichten. Dus waarschijnlijk is het een, een, een oude, uh, een oud cryptografisch systeem. En ja, dan is het een kwestie van wat dingen uitproberen... Om te kijken of je daarmee verder kunt. Ja, want het zijn groepen van letters, 143 karakters in totaal. A-W-V-L-I-Q-I-Q-V-T-Q-O-S-Q-O. Ze hebben bijvoorbeeld de eerste drie groepen. Ik maak daar geen soep van, ja. u wel? Nee, nee, ik dus ook niet in eerste instantie. Maar uh, je, een, een van de dingen die je daarin ziet is bijvoorbeeld dat de letter Q heel veel voorkomt. Ah, dat is de eerste sleutel. Uh, nou, dan zei je. Nou, nee, maar dat, dat zou dus kunnen betekenen. Dus als het een heel simpel systeem zou zijn, wat ik eerlijk gezegd had, niet goed. Uh, dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, in een taal als in het Engels en hetzelfde als in het Nederlands is een, een letter als E komt heel erg veel voor. Dus misschien is het zo dat je voor iedere Q die in het berichtje staat, dat je die moet vervangen door een E. Maar dat is een heel simpel cijfer. Ik denk eerlijk gezegd dat ze iets ingewikkelds hebben gebruikt hier al. Ja, want bijvoorbeeld het Duitse systeem wat ik net noemde... dat, dat is al een veel ingewikkelder systeem... wat je niet, zeker niet zomaar kunt kraken... waar de Engelsen in de Tweede Wereldoorlog ook een paar jaar over hebben gedaan. Nou, zo moeilijk zal dat dan dus ook niet zijn. Dus ergens daartussenin zal uh, dit systeem zijn... om het een beetje leuk te laten zijn. Ja, wat, wat voor hersenen moet je hebben om dit te kunnen ontcijferen? Ja, dus ik denk dat een combinatie van, van uh, een beetje wiskundig inzicht... een beetje logisch inzicht... ook een stukje creativiteit. Je moet ook plotseling een soort brainwave hebben om dit soort dingen te doen... Uh, en, en ja, je moet ook gewoon geluk hebben, denk ik. Geluk? Ja, want je moet soms, soms moet je gok maken. Soms kun je twee kanten op. Soms kun je zeggen, van, nou, misschien is het dit of misschien is het dat. Nou, als je dan de verkeerde afslag kiest, dan kun je daar heel erg in verdwaald raken. Dan kun je er heel erg veel tijd in kwijt zijn. En uh, dan, kom je dus wel, dan duurt het veel langer voordat je bij een oplossing bent. Dus je hebt in die zin ook geluk nodig. Je moet soms ook een beetje gokken van waar, waar zou dit bericht over gaan. Heel vaak bij, het, uh, bij, uh, bij dit soort berichten, als je ze wilt ontcijferen... Uh, helpt het als je een beetje een idee hebt van... Uh, wat, is het echt, wat zou het onderliggende bericht kunnen zijn? Want dat kun je, dan heb je... Uh, zeker als je dus wat context hebt... wat je trouwens in dit geval eigenlijk helemaal niet hebt... Um, kun je dat gaan gebruiken. Dus als je bijvoorbeeld zou weten... Of dat er bijvoorbeeld een naam in zo'n bericht zou staan... ga je kijken van, hé, hey, waar zou die naam in dat bericht verstopt kunnen zitten? Hmm. En dat, dat kan je dan helpen om... Een, een stukje van de sleutel die gebruikt is... om het bericht te vercijferen, te, te achterhalen. Want GCHQ is de Engelse geheime dienst... en die hebben echt heel specifiek types nodig... Uh, ja, die hebben, die zijn altijd op zoek naar mensen die in staat zijn om allerlei vormen van cryptografie te breken. Dus en dan de, de, de systemen die hier in dit in dit uh, voorbeeld staan, dat zijn dan eigenlijk hele simpele systemen. Wat ze natuurlijk in werkelijkheid willen en ook proberen te doen is de, de cryptografische systemen, zodat die op het internet uh, gebruikt worden, om die te breken. En daar zijn uh, onlangs natuurlijk wel weer, uh, uh, zijn er wel weer interessante berichten over verschenen over in hoeverre GCHQ en, sa en samen met de, de, de National Security Agency van uh, de Amerikanen... Uh, daar uh, veel werk van maken. L-I-C-A-I-Q-A-T-U-N-Q-R-A-L-T. Ik, uh, ik begrijp er steeds niks van. Ik zit de hele tijd te kijken. Uh, bij u gaat ook nog geen licht branden? Nee, nee hoor, nee Nee, nee absoluut niet. Zo gaat dat niet. Jaap Henk Hoepman, onderzoeker toegepaste cryptografie. Dank u wel. Graag gedaan. En die gehele geheime code heb ik zojuist getwitterd. Ga naar Twitter, naar Apenstaat Overdiek. In twee tweets, al die letters. Ik zou zeggen, kraak hem. En laat me even weten wat de oplossing is. Bij voorkeur voor half zeven natuurlijk. Tot zo. Werkdag, BNN Today. Onderschat niet de krachten van de Washington-warrior Barack Hussein Obama? Luister en kijk mee. Obama zit inderdaad niet naakt op een paard en zegt: We gaan dit doen als een soort moderne Napoleon à la Poetin. Radio 1.nl. Terwijl hier thuis de oppositie een kopje kleiner wordt gemaakt, noemen de buitenlandse kanten tegenwoordig een vredesduif. Let's get ready to rumble. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.